Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zegt dat ze een levering van westerse wapens hebben vernietigd in Oekraïne. De levering zou zijn aangevallen met kruisraketten die vanaf zee werden afgevuurd. Ze kwamen neer op een treinstation in de stad Malin. De wapens waren volgens het Russische ministerie van Defensie... bedoeld voor de Oekraïnse troepen die op dit moment in de Donbass vechten. Oekraïne heeft nog niet gereageerd... maar wel maakten Oekraïnse bestuurders gisteren een melding op Telegram van de aanval. In Eindhoven en Venlo moet je vandaag misschien even de fiets pakken. Buschauffeurs gaan vandaag namelijk niet rijden. Ze willen meer loon en minder werkdruk, zegt de FNV. Wij stellen gewoon dat voor de mensen de maat vol is. De werkgevers schrijven een eindbod voor de CA ook nog... zodat de mensen nog productiever moeten worden. Dus er moet nog meer capaciteit uit de mensen worden gehaald. Dat zou betekenen dat er nog meer druk op de rij- en rusttijden moet gaan komen. Ja, dat gaat gewoon niet meer. De chauffeur zegt letterlijk van de rek is er gewoon uit. Volgens de FNV staakt ongeveer driekwart van de Chauffeurs. Het is de derde keer dat buschauffeurs in ons land hun bussen in de garage laten staan. In Helmond zijn gisteren meerdere tieners niet lekker geworden. Dat gebeurde op een frisfeestje. Zes ambulances kwamen de jongeren checken, maar konden niks vinden. Er werd geen alcohol geschonken. Er, ging de hele avond, er gingen de hele avond geruchten rond dat de jongeren zouden zijn gedrogeerd met een naald. Maar volgens de politie is daar nu geen bewijs voor. En in Lelystad, in Lelystad is een zeldzame uil gespot. Het gaat om een dwergoor Deze vrouw uit de buurt zegt bij Omroep Flevoland dat ze het heel bijzonder vindt. Ik vind het wel apart. Hij komt hier niet voor. Hij komt uit het zuiden van Europa. Dus ik vind het wel heel apart. En ook wel zielig, want je weet niet hoe hij hier terechtgekomen is. En of hij roept om zijn vrouwtje of zijn mannetje of om zijn soortgenoten. Ja, volgens spotters staan hier om te springen. Ze gebruiken s'avonds ook soms zaklampen om dat dwerg Orl te zien. Ondanks de spotters in de straat en het geluid van de vogel... vinden de buurtbewoners het wel leuk. Leuk dat de uil in hun straat woont. Het weer nog, het is bijna overal droog. Aardig wat zon, maar ook wel stapelwolken. Het wordt 16 graden aan zee tot 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Baarn en Hilversum Noord drie kilometer file... de rechte rijstrook is afgesloten. En tot zover zo de verkeersinformatie.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 ...mooie oud-Hollandstalige muziek. En als eerste Josefina Johanna, roepnaam naam de Lamar... ...geboren in Amsterdam op 2 februari 1898 en al daar overleden. Op 23 april 1965 was een Nederlandse actrice en cabaretier... ...en ze werd voor de oorlog meest aangeduid als Fietje de Lamar. En Josefina Johanna werd in het geboorteregister van Amsterdam ingeschreven... ...als kind van het 17-jarige revue-meisje Glacina Margrethe Klopper... ...en een onbekende man...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 Het wordt nu Fien de Lamar. Waar is het op de wereld zo pro Dan kan je het zien zwaaien. Dan kan je onze wedden op de span doen. En eerste de klaas de doen. Waar leer je damstig dan maar pas kennen. En waar ga je aan de Waar je geen blauwe zwang? En waar begint de hart te Er is al van ongetrapt.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort.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 En is dat dan kapot Dan maak ik om die duren bij je boog. En roept uit de vette Handen omhoog Ik ben de nachta van het Rembrandt blijkt. Nee, niet voor Rembrandt van Ik kijk in sloppen en stegen Bij stormen en beregen Of er inbrekers zijn en doet er zo'n eentje een beetje verdacht Dan lever ik hem al veranderd Vijfmalig Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein, Maar niet van Rembrandt van Rijn Is er nou afgelopen met dat ze midden in de nacht? Oh, dank ja u! Ik ben de naam van de brabander. Kom mee.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 Ja, zo'n vriend had ik in het leven, die ik nimmer meer vergeet. We waren altijd samen en deden lief en leef. Hij vond de dood toen hij me redden bouw. Dat was een vriend, hij bleef me altijd trouw. Kamerad. Willy Alberti, natuurlijk de artiesteraan van Karel Verbrugge, geboren in Amsterdam op 14 oktober en overleden in Amsterdam.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 De men wat zo vaak als onschuldig vermaakt ons, ons bekommert.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 ТОХ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 Iets anders lust ik niet Ze wil geen appelsap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 Soldaten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 Boeren, gaan s'avonds met de kippetjes op stok. Wij staan als goed soldaat, nu voor ons land paraat. Soms winden wij onszelf eens op en soms het prikkeldraad. Ze vredespolitiek met Holland voeren. Wij dienen zonder morgen of gemot, grenzen aan het strand. Maar ergens in ons land, een dappere schaar van zes en klaar voor Nederlands dierbekant. En we willen ons landje vrij, dus dienen dat woord erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want letten ze als jong majoor ons de verlofma's voor. Zegt de hele cel, ik dank je wel en we gaan er mee vandoor. Twee maal 24 uur. 20 uur en daarvoor hoor je.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 ze zo dikwijls aan die uren terug. Met haar in de zon aan het strand. Ik las in haar ogen van ons grote geluk. En daarom schreef ik steeds weer in het zand. Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn. Want zonder jouw liefde, kleine signorina. Kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn.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 Kalepso aik, Calepso Italiano, Calepso si, Calepso sì, Calepso Siciliano, Calepso Ai, Calepso Ai, Calepso Italiano, Calepso Ci, Calepso Ci, Calepso, Calepso Siciliano, In de Havenbuurt van Santa Monica, Vote Lieve Schatse heet Veronica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 Calypso, si, sì, si, Calypso Siciliano. Calypso, I Calypso, I Calypso Italiano. Calypso, sì, si, Calypso, sì, si, Calypso Siciliano.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 rondvaartbootjes komen. Ja, op de maan of op Venus misschien.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 Het kwam als altijd heerlijk onverwacht We zouden eventjes een slokje kopen Maar eventjes dat werd een hele nacht En tegen het ochtendgloren stond die hele zotte troep. Met wassen en tenoren luid te zingen op de stoep Een agent kwam voorbij En weet je, weet je, weet je wat die zei tot je van zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort Omdat het tegenvieren, zoals morgen tegen vieren, Omdat het dan pas echt gezellig wordt We zingen dan van troelala, troelala, troelala We zingen dan van troelala, troelala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 die bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw,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 We zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Prost, kamerad, kamrat, prost, prost, kamrat, prost, prost, prost, prost, prost. We nemen er nog eentje daarom. Prost, prost, prost, kamerad. prost, prost, kamrat, prost, prost, prost, prost, prost. We nemen er nog eentje daarom. Prost.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 Neem in je levensstrijd een verzetje op zijn.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 Strijd. Een verzetje op zijn tijd, want hij vreugde in het leven zet de zorgen aan de kant en laat de klok maar luiden. De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 Schat, ik ben het beu, steeds van jou te uit de badplaats Zandvoort. U hoorde Helma en Selma met Ik ben het beu. En daarvoor hoorde Lou die met schep vreugde in het leven. En de volgende artiest is uh, Kees Pruis, Geboren als Cornelis een Roepnaam Kees. Geboren in Sparendam op 7 maart 1889...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 een jaar later, 1927. Twee ogen zo blauw, ook een grote hit, uit 1929. En Oosterjans heeft bij mij sokken gestolen. En een hele bekende, ik zit op mijn duivenplatje uit 1947. Ik heb anderen andere voor u uitgekozen. Kees Pruis nu, hier op de lokale oor van CfM Zalmert. Het is net zo je zegt. S morgens in het straatje, maak de buurt een praatje. Al de vrouwen zijn present.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 zonnetje onder de mens, een blij te zien, doet je wat voel, maar vul voor nu en dan een lieve wensen. En praef moet zeg weer voel op Ja, dat was august de laat met de nummer 1936. Het breng eens een zonnetje. En daarvoor nou, hoorde je keesprijs, het is net zo je zegt.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 Heb je al je sleutel van mijn hart gegeven? Die heb je zelf toen weggegooid. Dat was de neerslag van mijn jongenleven. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.